Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Als het Britse Lagerhuis het Brexit-akkoord van premier May verwerpt, gaat het vertrek uit de Europese Unie mogelijk helemaal niet door. Dat scenario is waarschijnlijker dan een Brexit zonder afspraken, zei May in een toespraak. Daarmee hoopt ze het Britse parlement onder druk te zetten om morgen toch in te stemmen met haar Brexit-deal. De meningsverschillen in de coalitie over de uitwerking van het klimaatakkoord leiden nog steeds tot spanning. Wel zeggen de partijen dat ze er vertrouwen in hebben dat het uiteindelijk gaat lukken, ook al wordt het niet gemakkelijk. Dat zeiden de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voorafgaand aan het coalitieoverleg. Die uitleg komt na afspraken, uitspraken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff... dit weekend over het klimaatakkoord. Hij zei dat de kans nihil is dat het akkoord letterlijk wordt uitgevoerd... en noemde coalitiegenoot Jetten van D66 een klimaatdrammer. Vanmorgen zei Dijkhoff dat het niet zijn meest hoffelijke moment was... en dat hij het woord niet meer wil gebruiken. De burgemeester van Rome en de katholieke kerk liggen in de clinch... over het geld uit de wereldberoemde Trevi-fontein. Jaarlijks gooien toeristen zo'n anderhalf miljoen euro in de fontein. Dat geld gaat nu naar een goed doel voor de kerk, van de kerk voor armen en daklozen in de stad. Maar als het aan de burgemeester van Rome ligt, gaat dat veranderen. Zij willen het geld zelf gebruiken, onder meer om de slechte infrastructuur in de stad aan te pakken. De gemeenteraad is akkoord met het plan, maar op sociale media roepen veel mensen de raad op het plan te heroverwegen. Na Kiki Bertens heeft ook Robin Haase de tweede ronde bereikt van de Australian Open. Haase was in drie sets te sterk voor de Spanjaard Guillermo Garcia Lopez. Daarin in de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de Tsjech Thomas Berdig. Eerder vandaag was Kiki Bertens in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Alison Risky. Zij speelt in de volgende ronde tegen de Russische Anastasia Pavluchenkova. Het weer, geregeld buien in het noordoosten, kans op hagel en natte sneeuw.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 Doe 6 juni mee met Alpdu6. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Luncht. Het kan altijd erger. Wat er ook gebeurt in je leven, het kan nog erger. En Vaak is dat bij anderen zo. Ja, Als je dat vaak bij anderen hoort, denk je... oh, gelukkig heb ik dat allemaal niet. Dat heeft me eigenlijk op de been gehouden. Dat heeft gezorgd dat ik nooit de hoop verloor. Ik was met iemand aan het praten, een voorbeeld, ik geef een voorbeeld. Ik was met iemand aan het praten, die man zegt, wat heb je allemaal? Wat is er allemaal? Ik leg het allemaal uit, ik zeg het hem. Mijn moeder is ziek, ik ben depressief geworden, ik ben gescheiden. Hij luistert naar me en zegt, dat was het. Ik zeg, nou, ik vind het nogal wat. Als je laatste vriend, ik ben ook gescheiden. Ja, ik was 25 jaar getrouwd naar die trut. die is met mijn beste vrienden vandoor. Ja. Ja, ik heb drie kinderen. Ik mag ze niet meer zien van die trut. Ik heb een strafverbod gekregen. Ik ben net ontslagen. Ja, ik heb een ton, vier ton schuld in twee verschillende landen. Ja, mijn moeder is ziek. overleden aan die ziekte. Mijn vader is ziek. overleden aan die ziekte. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat is pas erg allemaal. Gek hè? Ik voelde me even opgelucht. Ik dacht, oh gelukkig heb ik dat allemaal niet. Ik dacht, hé, hey, wacht, even wil ik geen beroep van maken. Die man die zorgde ervoor dat ik me even goed voelde. Terwijl, er verandert niks aan mijn situatie. Maar mijn hele leven dacht ik, oh gelukkig. Ik ga het doen. Ik ga gewoon in een ziekenhuisbed naast iemand liggen en ik ga vragen. Meneer, wat heeft u eigenlijk? Wat heb ik Die kik dat, mijn arm is verbreizeld, je gek. Ik lig hier al drie weken en dan moet ik nog drie maanden revalideren. Ze hebben twee pennen erin gedaan en een plot. Een ijzeren plot. Ja, ik probeer televisie te kijken. Nou, kan ik zien, die kleine letters. Ik zeg, zuster, mag ik andere tv? Zegt ze, hoezo? Ik zeg, dan kan je die letters niet lezen, Truck. Zeg, ja, dan moet je bijbetalen. Ik zeg waar stort dat? In de Polis. Wij die Polis erop houden? moet je bijbetalen. Nou, slapen gaat niet, maar ik kan hem niet zo draaien. Ik kan niet zo draaien. Hoor. Ik krijg doorlichtplekken, dat is ook niet fijn. Die man aan de overkant snurkt, echt een boomzag, is er niks bij. Het eten is niet tevreden in het ziekenhuis. Ik krijg zoutloos. Ik zeg, hallo, zoutloos? Ik heb het niet aan mijn darm, ik heb het aan mijn arm. <lacht> en jij, Jochie, wat heb jij? Ik zeg: Ik. Ja, u ziet het niet, maar morgen worden mijn armen geamputeerd, half over twee. Oh, dat is erg. Oh, dat is veel erg. Ja, dat is, oh, dat is erg. Ik geef hem even een goed gevoel. Kleine moeite toch, of niet? Ander voorbeeld: politiebusje. Politiebusje. Onderweg naar de gevangenis. Hé, Van Wakka, wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Ik was scheldig, ik zwerk je. Je hebt al iets gedaan. Nee, die agent zegt meneer, we hebben beelden van u. Ik zeg, laat maar kijken dan. Ik zeg: dat zijn zwart-wit beelden. Dat kan iedereen zijn. Leun niet. Ja, die man leek op me. Hij zegt: nee, u hebt twee keer geschoten. Ik zeg: je leuk, ik heb één keer geschoten. Ja. Die keer ik heb een lekker pistool viel. Twee jaar heb ik gekregen voor die nonsens. Je normaal, man. Wat heb jij gedaan? Dus ik? Ja, ik niks. Ik word gewoon verward met iemand anders. Elf jaar. En tbs. Oezang, dat erg. Dat erg. Dat <lacht> erg. Zo gaat het overal, echt waar. Elke rang, elke stand. Ook in Zuid-Afrika. Dat is het laatste wat ik vertel. Maar ik moet het zeggen. There was a time when we walked by the docks. I told you I'd need you all in my life. Watching the trucks rolling by Together Do you remember? Do you remember The lights on the shore? How they reflected The rain on the road? I believe that You loved me alone It was real Do you remember? Now and then I see your face I've been mourning An embrace I've been looking for love but it gets me nowhere You're burning bright As we watch the moon roll Het heet Get Enough. En dat is een, een nieuwe release weer van uh, Sir Paul McCartney. Ja, uh, veel, veel techniek. Veel uh, technische grapjes. Maar goed, het is weer een mooi The Get Enough. Hij blijft het. Hij blijft verbazen, laat ik het zo zeggen. Ja, en ik had het u uh, min of meer beloofd, hè, dames en heren. Ja, ik had het u min of meer beloofd. Dat we vandaag het recept weer gaan laten terugkeren. En. Uh, Angela heeft zich van haar taak gekweten om het zomaar eens te zeggen. Op een prachtige manier. En uh, we hebben er weer een. Dus uh, het komt ook weer op Facebook. Ik maar. Dat hoort u zo. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Schuilingsstreep, Zandvoort, lunch. Ja, oké. Okay. En uh, wat gaan wij maken vandaag? Wij gaan vermaken, of tenminste als u daar zin in heeft. En dat spreekt u aan, natuurlijk. Hè, want ik kan u niks verplichten natuurlijk. Nee, dat doe ik ook niet. Gevulde aubergine met feta en gehakt. Ja, nou, dat lijkt me erg lekker. Beetje Grieks, denk ik. Uh, en de ingrediënten. Ingrediënten, meneer Jansen. Is uitspreken. Eén ui. 2 uh, eetlepels uh, olijfolie, 400 gram tomatenblokjes, 1 theelepel suiker, 2 gedroogde chilipepers, 2 aubergine, aubergines, ja, 300 gram runder gehakt, 1 uh, lepel oregano en 2 tweede knoflook, 15 gram verse peterselie... circa 2 eetlepels en 100 gram witte kaasblokjes feta. Het bereiden gaat als volgt. Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Snipper de ui, verhit de helft van de olie in een hapjespan... en bak, die, bak de ui in 2 à 3 minuten glazig. Voeg de tomaten met het vocht, suiker en verkruimel de chilipepertjes toe... en laat 15 tot 20 minuten zachtjes sudderen. Breng op smaak met peper en zout. 2. Halveer de, ondertussen de aubergines in de lengte... en hol met een lepel tot 1 centimeter van de rand uit. Snijd het vruchtvlees fijn. Verhit de rest van de olie in een koekenpan... en bak het gehakt in 2 à 3 minuten rul. Schep de fijngesneden aubergine en oregano erdoor. Pers de knoflook erboven... Bak het gehakt mengsel nog 5 minuten. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel de tomatensaus over de bodem van de ovenschaal. Leg de uitgebreide aubergines. Eh, de uitgeholde aubergines moet ik zeggen. in de saus en schep het gehakt mengsel erin. Bak de gevulde aubergines in het midden van over in 35 tot 40 minuten gaar. Snijd de peterselie fijn. Leg de aubergine op borden. En garneer met de kaasblokjes en de peterselie. Schep de tomatensaus rondom de aubergine. Nou, ik uh, weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij loopt het water in de mond. Want je vergaan programma heet zand voor het lunch, maar er is geen lunch. Dus je weet het maar nooit. Dus euh, nou, euh, lekker hoor. Een lekker receptje. U kunt het allemaal nog eens rustig nalezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com Schuine streep Zandvoort luncht. En daar staat het dan op. Met een plaatje erbij. Dus ik kan u zien hoe het eruit moet gaan zien. Nou, dank Angela voor dit heerlijke recept. Ik denk dat er weer heel veel mensen naar gaan kijken. En dat is de bedoeling ook. En wij gaan verder met muziek. Yo, Bruce Springsteen. En de nummer uit The River. I come from down in the valley Where mister when you're young They bring you up to Like you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 And I don't Springsteen. Hij is wel helemaal hot, hè? Als je op Netflix wil zitten, dan moet je gewoon even zoeken naar... Bruce Springsteen at Broadway. Dat is echt een geweldig verhaal. Prachtige documentaire. En daar doet hij dit soort werk... Eh, allemaal nog eens een keer. Alleen met de gitaartje, akoestisch... doet hij dat allemaal nog eens eventjes... Met de mooiste verhalen erbij. Prachtige herdenking onder andere van Clarence Clemens. Die saxofonist die veel te vroeg overleden is. Dus dat, dat is echt de moeite waard. Er is ook trouwens een album van. Dat kun je dan weer in de streaming, audio, media en zo vinden. Maar Bruce Springsteen at Broadway. Erg mooi. Maar dit was een, een prachtig stuk van uh, The Boss. En dat heet uh, The River. Ja, oké. Okay. Nou, nog een leuk plaatje. Ook een oudje. Uit de top 2000. Ja. Look we ook weer gehad, hè? Top 2000. Nou. Ja. Dire Straight, Silk, Tense of Swing. Joehoe! Yo you get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole, everything. A band is blowing, Dixie. Double fall time You feel alright right when you hear the music ring Well now you step inside but you 10 77 of zo, daarom Trent. En dat heette uh, The Sultans of Swing. En dat werd geproduceerd door de broer van Stevie Winwood. Muff Winwood. En het was dus uh, de eerste voor, uh, voor Mark Knopfler en zijn uh, Dire Straits. Uh, ik vond een, een hele leuke lijst ik, een paar weken geleden. Uh, die heette De Trein 2000. Uh, dat vond ik wel ontzettend leuk streven was om uh, 2000 liedjes bij elkaar te krijgen... met allemaal iets over een trein. Of ze daarin geslaagd zijn, weet ik niet helemaal. want Ik heb er nog niet hele lijst bekeken. Maar uh, er stonden wel hele leuke dingen in. En uh, inderdaad, er zijn heel veel liedjes over een trein. Sommigen vermoed je niet dat het over een trein gaat. Maar het is wel zo. En dit is er ook eentje van uh, Kelly Clarkson. En het liedje heet Just Missed the Train. Haast toch zielig. Je moet ze al die tijd in de kou staan op dat perron. Well, Clarkson was dat en just missed the train. Nou, schat, het maakt niet uit. Over vijf minuten gaat er weer heen. Dus... Uh... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Nou, Door mij natuurlijk. Ja, ja. het is niet anders. Je shot het gewoon met mij moeten doen vandaag. Het is niet anders. Het nieuws staat hier. Nou, dat is dan mooi. Hoe voorkom je dat loslopende herten het spoor oprennen? Juist met leeuwenpop. Burgemeester Nieke Meijer hielp uh, gisteren mee met het, of uh, ik weet niet precies wanneer het was, staat vandaag, maar neem niet aan dat dat vandaag gebeurd is. Uh, met het uh, verspreiden van de uitwerpselen langs het spoor bij Zandvoort. En de geur van de uitwerpselen, uh, de geur van de uitwerpselen van het grote roofdier zouden de herten op afstand moeten houden. Een echte oplossing tegen de aanhoudende hertenoverlast is het natuurlijk niet. Maar volgens de burgemeester, die gewapend met schepje en emmer langs de sporen loopt, zouden alle beetjes helpen. Want dit zijn duidelijk gevaarlijke punten. Ja, er zal een hek moeten komen, hè, zoiets. De beide basketbalteams van de Oranje Nassau School... u hoorde het ook van Joop van Esal, euh, hebben zaterdag opnieuw het schoolbasketbaltoernooi op hun naam geschreven. Ze zijn doorgegaan op de vier jaar geleden ingeslagen weg... en prolongeerden opnieuw hun titel. De nieuwe beker met de grote oren gaat na weer naar de Leisterstraat en zal tot tweede zaterdag in januari 2020 hun prijzenkast... Sieren. Nou, dat is toch fantastisch. Gefeliciteerd. Een 83-jarige vrouw is vrijdagmiddag tegen een boom gebotst op de Oosterduinweg. De vrouw reed rond kwart voor vijf door nog onbekende reden tegen de boom. Politie, brandweer en ambulance dienst ter plaatse. In eerste instantie werd gemeld dat er rook uit de auto dreef... wat kwam door het ontploffen van de airbags omdat, het een botsing, omdat bij een botsing altijd wordt onderzocht of iemand onder invloed heeft gereden... is een blaastest en een drugstest afgenomen. De drugstest bleek positief op amfetamine. Waarschijnlijk als gevolg van medicijngebruik. De vrouw is voor verdere zorg overgebracht... en de politie zal nader onderzoek doen naar het rijden onder invloed. En mogelijk volgt invordering van het rijbewijs als wordt getwijfeld aan de rijvaardigheid. De auto liep lichte schade op en is weggesleept door een berger. 25 jaar geleden trad de band voor het eerst op in de Haarlemmerhout. En dit jaar is Van Hout terug als hoofdact van Bevrijdingspop 2019. Zowel op 4 mei, het herdenkingsconcert, als 5 mei, Bevrijdingspop... laat de nederpoplegende zien waarom zij al een kwart heel immens populair is. <coughs> Sorry. Het Bevrijdingspop-herdenkingsconcert op 4 mei is inmiddels een vaste waarde in aanloop naar Bevrijdingspop. Op de avond voor 4 mei, kort na de twee minuten stilte, wordt op het hoofdpodium van Bevrijdingspop een klassiek concert gegeven door het Kennemer Jeugdorkest onder leiding van Matthijs Broers. Van Dikhout verzorgt dit jaar een gastoptreden tijdens dit concert. Nou, dat is toch prachtig. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En het, west, eh, het weerbericht is samengesteld door Rico Schreuder. En vandaag schijnt geregeld de zon. En, maar er is ook een, bui een buienkans. De noordwestenwind waait matig en aan zeekrachtig. Temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Morgen is het droog met geregeld zon. Woensdag en donderdag is het bewolkt met kans op regen. En vanaf vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op winterse buien. Zo. Film One Trick Pony En van het gelijknamige album natuurlijk Paul Simon En het heette Late in the Evening uh, ik, ik, ik, ja, ik ga toch nog een paar liedjes luisteren Draaien uit die, uit die leuke lijst Want het is echt heel verrassend ja, Dit is bijvoorbeeld Elvis Presley Mystery Train train got my baby and gone train train coming round round baby train train coming round round baby well it took my baby It never will again No, not again Train, train Coming down, down the line Train, train Coming down the line Well, it's bringing my baby She's my, oh, oh, my, she's my, oh, oh, my uh -huh. De ja. King, King, de King, de King, mystery train de King, de King, de King, de er de echt verrassende dingen in. With his little feet. And it had two trains. I really care een trein je toch kan uh, inspireren, niet waar? Goed, dit zijn Two trains. Twee treinen dus. Uh, van de band Little Feet met Lowell George, onder andere erin. Nou, en deze man kennen we ook natuurlijk. Ook een liedje over een trein, ja. Het zijn allemaal liedjes zonder vertraging, dat wel. Allemaal op tijd. Now I've been happy lately Thinking about the good things to come and i believe it could be something good has begun oh i've been smiling lately dreaming about the world as one and i believe it could be someday it's going to come 'Cause out on the edge of darkness there is a peace train oh peace train take this country come take me home again about the good things to come, and I believe it could be, something good has begun, oh, peace train sounding louder, ride on the peace train, ooh, ooh. come on the peace train, it's peace train good friends too, because it's getting nearer, it soon will be with you.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 Cat Stevens natuurlijk, hij tegenwoordig Yusuf, maar we behouden het gewoon bij zouden oude naam. Cat Stevens, Peace Train, nummer van uh, het album Teaser en de Firecat. Prachtig liedje trouwens. En uh, uh, ja, we, even, we zitten even in de trein gewoon. Het is dus een hele leuke afspeellijst die uh, de Train 2000 heet. Dus er ook een, stel op het station van de kick. zo Hoor. Stil op het station van de Kik. En... Uh... Oh ja, dit spreekt voor zich, hè. VOF de kunst. De trein bleef staan. Nou, dat moeten we niet hebben, jongens. Hij moet rijden, hoor. Hop. De trein staat klaar. De trein staat klaar. De boel moet als bolle. De mensen lopen door elkaar en holle, holle, hollen. Tot ziens, tot ziens, dan gaan we maar. We zitten voor het ruitje. De condikte roept, achterklaar. De chef blaast op zijn fluitje. Is iedereen erin gaan. Maar nee, de trein blijft stokstijf staan. Oh. Wat is er mis, wat is er los? Het is al tien voor vieren. De conducteur wordt vreselijk boos en slaat met de portieren. De chef komt met een bleek gezicht en kijkt zo bang verbazend. Weet hij misschien waar aan het ligt? De machinist is razend. Hoe komt het nou dat we niet gaan en dat de trein maar stil blijft staan? Hoe komt het nou? De machinist roept, alsjeblieft, hij is toch zo geschrokken. Jawel, de grote locomotief ligt helemaal in brokken. Kijk, hier een stuk en daar een stuk. Zo'n gloednieuwe machine. Hoe kan dat nou, een ongeluk? Het is om bij te grienen. Hoe zou dat toch gekomen zijn? Maar kijk, wie zit daar? Dat is hij. Braaf en lief, maar toch wel wat beteuterd. Hij heeft de hele locomotief al uit elkaar gepeuterd. De machinist zegt kwaad, wel ja, wat heb jij goed bekeken. Ga liever bij je eigen pa, de koel aan stukken breken. Dat kan ik niet, zegt Heintje Vlot. Want thuis is alles, alles al kapot. Dan plakt de chef aan het station, een heel groot bord op het perron. Als Zwolle gaat vandaag geen trein, we willen wel. maar. Het enige voordeel van deze liedjes allemaal. Gaan allemaal over een trein, maar ze hebben geen vertraging. Dat scheelt heel stuk, behalve dan die trein hier naar Zorron natuurlijk. Nou, ik heb er nog één van Boudewijn de Groot, ook wel leuk. De treinreis. Het fluitje klinkt. Mijn trein zet zich in beweging een vreemd figuur erom komt opgerend. Ik maak een hulpeloos gebaar, ik kan niet helpen. Hij kijkt me aan, met een blik of hij mij kent. Hij weet nog net in de laatste wagon te springen. Ik pijnig mijn hersens, wie kan dat nou toch zijn? Opeens komt alles wat in me beweegt tot stilstand. Mijn God, ik schrik me dood, het is magere heil. Ik wil de trein uit, maar we stuiven door. Ik zou moeten springen, maar ik wil nog niet dood. Maar hij komt me halen, dat weet ik vrijwel zeker. Mijn ogen lezen hier, trekken in geval van nood. Ik voel magerheid. De trein kruisend op de rails tot stilstand. Ik krijg een schok, de naam van het station luidt angst. Niet in staat tot denken, besluit ik af te wachten. Tot de station, de trein, het zijn van vertrekken geeft. Vooral in angst verder te leven de meer daar de klok op het perron geen wijzers heeft Ik heb heel mijn leven gekankerd op het leven Zonder de zin te weten Daar anders over De trein rijdt door een tunnel Wordt het ooit weer licht Dan hoor ik in de verte Iemand om mijn kaartje vragen Ik schreef wakker Het is de conducteur van deze trein ik lees de naam die op zijn uniform gespeld zit. Zijn achternaam luidt en zijn voornaam Hein. Hij tikt aan zijn pet en laat mij een verwarring achter. Ik kijk naar buiten, veel gras. Met hier en daar nou, helaas, kunnen we hem niet helemaal afdraaien Want het is alweer tijd, het is alweer snel Het is omgevlogen Dit helemaal, ja Echt omgevlogen Maar goed, de klok is onvermiddellijk Het is twee uur, dus de volgende keer Hoort u hem nog wel een keer uit de treinlijst Dank voor het luisteren, in ieder geval tot zover En ik ben er weer aanstaande woensdag Morgen hebben we een prachtige herhaling Over het nieuwjaarsconcert Ik ben er woensdag weer, samen met Dolly Dus ik zou zeggen, tot woensdag